welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd in Provincie en Israël. Ook vandaag is Jan van Barneveld onze gast, zoals in de hele serie. Uh, Jan, vorige keer bleven we bij het herstel van Israël uh, bleven er nog een paar zaken open liggen. Die gaan we eerst behandelen en daarna gaan we het hebben over de terugkeer van het joodse volk naar hun land. Ja. Wat is er blijven liggen vorige de, keer? De stelling, de sleutel om deze tijd te begrijpen om te begrijpen wat er nou in het Midden-Oosten met Israël aan de hand is... is dat we in deze tijd leven in de tijd van het herstel van Israël. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob... is bezig zijn volk weer op zijn plaats te brengen. Ja. En het herstel begint met het herstel van het land. Wat Zoals het daar op het scherm staat. Ja, ja. het herstel van het land ja. dat volkomen verwoest was. Ja. Daar zijn wat teksten inderdaad van blijven liggen... Ja. En daarna, daar gaan we het straks over hebben, de terugkeer van het Joodse volk, het herstel van het volk. Dat noemen zij de Alia. Ja. Dat is El Al. Dat betekent naar omhoog. Okay. Dus Alia is, uh, dat is naar omhoog. Vandaar de naam van de vliegmaatschappij. Da vandaar, ja inderdaad. En, dan, en de volgende keer gaan we het hebben over het geestelijk herstel. Maar okay. ook een paar merkwaardige geheimenissen achter zitten. Precies. Wat voor teksten uh, waren er blijven liggen die ja. belangrijk genoeg waren om... Eentje nog, nog eventjes... twee nog, drie misschien. Ja. Eerst Ezekiel 34 vers 29. Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten waarvan men overal spreekt, zodat niemand in het land meer door de honger zal worden weggerukt en zij de smaad van de volken niet langer te dragen hebben. Dus in ja. Israël is een enorme groei. Van tropisch bij Eilaat, van winters mm -hmm. bij de sneeuwen van de Hermon. Ja. En de hele wereld is verbaasd over de variëteit van de plantengroei in Israël. Ook dit is dus krachtig. Een, een profetie die uh, heel concreet deze dagen vervuld wordt. Dag, uh, wordt. En, en dan nog een aardige profetie. Jesaja mm -hmm. is 27, vers 6. Daar <kijf> staat dit. Zij zullen de wereld met vruchten vullen. Met andere de woorden, japa, jaffas, jaffas, jaffas, zullen zij, jaffas zullen zij eten. Ja, Precies, ja, het is, veel vitamine. Het is een geestelijke vervulling, is er natuurlijk ook op den duur. Als God nu eenmaal klaar is met zijn plan, ja. zal Israël met vruchten van Gods woord de wereld vervullen. Maar voorlopig is het eerst, eerst het natuurlijke en dan, sinaas, dan nog geestelijke. Kiwis en, en jaffas ja. en sinaasappels ja. en citroenen en weet ik wat. Nou, maar we zien toch ook heel vaak, eigenlijk is het altijd eerst het natuurlijke... En dan het geestelijke. Ja. Ja, ja, dat is een hele belangrijke wet die we ja. hier naar voren komen. Het Precies. natuurlijke komt eerst, ja. dat zullen we volgende week ook zien. Okay. En dan de laatste tekst, ja. die zien we in Ezekiel 36 <kuggen> vers 8, maar één bladzijde verder in de Bijbel. Maar gij bergen van Israël, bergen van Israël, dat is waar nu de Westbank is, waar ze die Palestijnse staat van willen maken. Ja. Dat is in feite het hartland van Israël. Dat is waar Abraham rondzwierf en Isaac en Jacob. Mm -hmm. Dat is waar Silo lag. Silo, dat is 369 jaar de hoofdstad van Israël geweest. Wist je niet, hè? Voordat het Jeruzalem uh, werd. Voordat Jeruzalem nou, het nou, werd, ja. Ik, ik had het toevallig onlangs een keer gelezen weer. Ja, ho, dat ja. knap van je. Ja. Want uh, daar stond de ark. Ja. En daar was Eli, de hoge priester. Mm -hmm. en, en, en daar ging het volk altijd heen. Ja. Nou, die bergen van Israël zult u takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor, de Palest nee, voor mijn volk Israël. Dat zal gebeuren, want nabij is zijn komst. Dus er zullen nog veel meer Joden gaan wonen in dat volk Israël. Ja. Uh, op die bergen van Israël. Hoeveel, hoeveel uh, zouden uit, uiteindelijk uh, daar gaan wonen? Uiteindelijk zal heel Israël terugkomen in, in het land Israël. Ja, maar hoeveel mensen praten we dan over? Nou, er zijn denk ik in de wereld nog wel drie of vier miljoen Joden die ja. uh, terug zouden moeten komen. En er wonen er hoeveel nu? Uh, zes dacht ik. Ja, ja. Ongeveer zes. En, uh, maar er zijn ook nog anderhalf miljoen Israëlische Arabieren hmm. die daar wonen. Ja. En dat is heel erg... hebben het daar vrij goed. Ze roepen al hard dat ze gediscrimineerd worden. Maar ik hoop niet voor ze dat Hamas daar de baas wordt. Want dus, de, dus totaal praatjes over twaalf miljoen mensen of zo? Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Kijk, en nu gaan we over het Joodse volk hebben. Over de terugkeer van het Joodse volk. Ja. En een van de... Het grootste sociologische wonder van de laatste eeuwen is dat de Joden niet geassimileerd zijn: dat ze niet zich gemengd hebben onder de volken. Dat ze een volk zijn gebleven ja. zoals ze waren. Dat ze een volk Ja, ja precies. Ja. En dat staat ook in de Bijbel. Ja. Ze hebben hun beste voor gedaan, vooral in de tijd na de Verlichting. Ja, was dat hun best daarvoor gedaan of is dat zo in hun wortels ingegeven dat ze... Ze hebben hun best, best daarvoor anders... gedaan, maar het is zo in hun genen ja, ingebouwd dat, ik, dat het ja. niet lukt. Ja, ja. Dat staat ook in de Bijbel, dat lezen we ook in Ezekiel. Moet je eens opletten. Ezekiel, even kijken, 20 en dan de 32 e vers. Ezekiel 20, vers 32. En wat u in de zin gekomen is, zal niet gebeuren. Dus wat u van plan bent, ja. waar je zin in hebt, zal niet gebeuren. Mm. Namelijk dat gij zegt, wij willen aan de volken gelijk worden. Ja. Wij willen dus assimileren. Het is er gelijk aan de geslachten der landen door hout en steen te dienen. Ja, dus door afgoden, ja, uh, ja. beelden te aanbidden ja. enzovoort. Weet je, ja. sommige uitleggers, sommige rabbijnen en sommige ook christelijke uitleggers, die zeggen hout, dat is de Romeinse kerk. Want het is een ouderwetse uitdrukking, hij is van het houtje. Ja, ja. Ken je die uit, ja idee ja ja, ja, ja, ja. Het is, was van goed. Het is wat ja. hout, ja, ja. ja. Een steen, dat is de islam. Want de islam aanbidt die stenen in de Kaaba. Ja. Daar liggen die stenen, ja. die waarschijnlijk met die oorstenen, die dan uit ja. de hemel gevallen zijn. Hm. Hm. Dus een, een exegese hiervan, er zijn natuurlijk veel anderen, ja. maar een exegese hiervan, is: je zult niet katholiek worden en je zult geen islamiet worden, je zult jood blijven. Ja, precies. En dat is heel interessant ja. dat dat niet gelukt is. Maar niet katholiek worden? Uh, ja, er zijn er natuurlijk uitzonderingen op. Zoals uh, onlangs overleden uh, kardinaal Joestinger mm -hmm. in, uh, in, in, in Parijs. Ja. En er zijn er een aantal wel. Ja. Maar zij zullen op den duur ook gaan geloven in de Joodse Messias. volgens de Joodse gebruiken in de Joodse Bijbel, in de Joodse Tenach. In ja. de Joodse Torah. Ja. En volgens de Joodse feesten, volgens de Shabbat volgens Pesach, volgens het Loofhuttefeest. Maar uiteindelijk zullen ze Jezus toch als de Messias moeten gaan zien. Ja, natuurlijk, maar volgens de Joodse, in de Joodse rieten, ja. en de Joodse symbolen, en de Joodse feesten, mm -hmm. en de Joodse Shabbat ja. en ook de Joodse tempel. Zo zal het allemaal gebeuren. Ja. En de gelovige heidenen zullen zich daarbij aansluiten, halleluja. Ja, katholiek, uh, ook... Uh, ook katholiek, denk ik. Gereformeerd, hervormd, pinkstergemeentes. Ja, en enkele gereformeerden ook. Ja. Zelf, zelfs sommige <laughs> ganusmatici zullen zich mee aansluiten. Niet allemaal. <laughs> ja, nou, dat nou niet, <laughs> ja, laten we nou niet Ja. Laten we gauw naar de terugkeer gaan. Dat is wat makkelijker. Ja, ja, ja. Nou, daar zijn de... De terugkeer van het Joodse volk, de moderne terugkeer, begint ongeveer in 1890, 1895. Dan zijn ze dus ongeveer 1800 jaar weg geweest. Dan zijn ze precies ja, zijn ze ja. 1800, ruim 1800 ja. jaar weg geweest. Ja. En toen kwam er een, een beweging onder de Joden dat ze terug moesten. Is dat is toch een wonderlijk, ja. een wonderlijk verhaal, hoe dat in, in, in, zeg maar, na al die eeuwen... Dat ze dan toch uh, allemaal, of dat ze op dat moment uh, het gevoel krijgen: van, er moet iets ja, gebeuren. Ja. Nou, voor de orthodoxe joden was het natuurlijk niet zo moeilijk, want zij baden elke dag voor de terugkeer. Ja. En ze baden elke dag voor Jeruzalem en uh, voor de herbouw van de Tempel en, enzovoort. Maar deze terugkeer in het begin was door seculiere, dus ongelovige joden opgezet. Ja. Onder andere ook door Theodor Hetzel. Ja. He, dat was een journalist. En die dacht: nou, met de verlichting. Nou kunnen we gelijk worden aan alle andere volken. Ja, dat is natuurlijk altijd een wens geweest. Ja, ja, ja, ja. Als je onder druk bent geworden, dan wil je op een gegeven moment ook een keer gelijk behandeld worden. Ja. Ja, en, en die dacht, dat lukt nu. Maar ja. toen zag hij dat, uh, dat uh, proces tegen die uh, Joodse officier. Hij ja. Ze zei, nou ben ik even kwijt. Uh, die schiet me zo weer te binnen. Mm Het -hmm. was een Joodse officier die enorm gediscrimineerd werd... Ja. en die toen naar Duivelseiland uh, verbanden is. En die Hetzel die was daar zo ontzettend van geschrokken... want er kwamen golven van antisemitisme uh, over, over, uh, over Frankrijk heen. En die dacht, dat kan niet. De enige oplossing moet zijn dat we een eigen Joodse staat beginnen. Mm -hmm. En toen heeft hij dat boek geschreven, de Joodenstaat. Mm -hmm. En toen, langzamerhand is dus in golven... Zijn daar de terugkeer van het Joodse volk voornamelijk eerst uit, uit Oost-Duitsland, uit Rusland, uit Polen mm -hmm. en uit Oost-Europese landen. En die hebben daar kibbutzim opgericht ja. en die hadden dus ook min of meer nog het communistische ideaal van, uh, van uh, samenleving uh, hebben ze daar in Israël overgeplant. Ja. En eigenlijk is in Israël het enige land waar dat ideaal echt vrucht heeft gedragen. Dat is heel boeiend. Ja, interessant. Maar, er, zijn, er zijn er zijn ook uh, uh, profetieën die naar na heen wijzen die je kunt noemen? Ja, nou ja, ik denk dat ik er wel een stuk of tien kan noemen. We gaan beginnen maar weer bij, uh, laat maar bij Jeremia beginnen. Bij Jeremia, dat klaagt wel aardig aan. Jeremia had altijd zeer negatieve profetieën, zeer ja. grote oordeelsprofetieën. Hij was niet te benijden wat dat betreft. Oh, vreselijk was dat voor hem. Hij zou toch niet graag zo'n profeet en, en, willen zijn. En toen kreeg hij eindelijk in Jeremia 30 en 31 en 33 wat positieve uh, profetieën. Mm -hmm. En toen werd hij wakker, toen zei hij, oh, de slaap was mij zo zoet. Ik heb zo lekker geslapen, eindelijk, ja. is, eindelijk mag ik iets positiefs vertellen. Ja. Nou, laten we er iets van bekijken. Jeremia 31 bijvoorbeeld, vers 5 en vers 8. Vijf hebben we al gehad. Hij zult weer bergen, uh, wijngaarden planten op de bergen van Samarida. Ja. En wie ze planten, zullen ze ook uh, daarvan de vrucht genieten. Ja, we, we en vers 8. Ik breng u uit het land van het noorden. Ja. Welk land ligt ten noorden van Israël? Rusland. Rusland. Er zijn al uh, anderhalf, twee miljoen Russische Joden teruggekomen. Ja. Ik breng u uit het land van het noorden. En verzamel hen van de einden der aarde. Overal zijn ze vandaan gekomen. Maar ja, weet je wat ik nou zo mooi vind aan dat verhaal? Dat al die, uh, zeg maar, uh, joden Alia maken. Dat, daar, dat God daar weer christenen voor uh, gebruikt om uh, zeg maar, dat ook mogelijk te maken. Ja, wij mogen daar mee werken. Ja. Een, een van de beste vrienden van uh, Theodor Herzl was een uh, protestantse legerpredikant. Ja. Een vrij positief evangelisch christen ja. hè, die hem introduceerde bij allerlei hoven hier in Europa... ...bij koninklijke hoven... Ja, ja. Ja. ...en die hem enorm bemoedigd en geholpen heeft. Ja. Nou ja, en, en zo doen we dat ook. Breng de joden thuis. Ja. Het is ja, dat is ja. oh. nou, Verzamel hen van de einden der aarde. Niet uit de Babylonische ballingschap... ...maar vanuit de einden der aarde staat er. Precies. Momenteel komen er joden terug... ...uit Mizoram en ja. Manipur. Waar ligt dat? Dat zijn twee provincies van India... In het noordoosten van India. En daar komen de Bené-Manasse vandaan. Ja. Dat zijn de zonen van Manasse. Dat is de stam van Manasse. Leuk. Dat ook, ook andere stammen dan behalve Juda en Benjamin en Leef. De andere stammen komen er ook aan. Nou, ja, er zijn natuurlijk heel wat stammen die nog niet gevonden zijn. Ja. Maar daar gaan we het nog Men over hebben. Dat ja. andere stammen ook uh, ergens in Afghanistan zitten. Ja, ja. Zijn de zijn... patanen noemen ze dat. Dat zijn nogal ruige strijders daar. En... Ja, die ze dan moeite hebben om zich in te voegen. Nou ja, er zal wel ruige strijd toch komen <laughs> helaas. He, heb je al die profetieën? Staan die ergens op een rijtje? Ja, ik heb dat uh, in mijn boek staan. Daar heb ik er heel veel. Heb is, dat, is dat deze? Ja, dat is dat, ja. Het is we, we ja. Eerst al op weg naar de eindtijd. En daar heb ik uh, een stuk of twintig, dertig van die profetieën allemaal uh, op een rij in Als gezet. Als mensen het thuis nog een keer na willen lezen, dan kunt u dit boek in de winkel verkrijgen. In de, de evangelische boekhandel, ja. daar zullen ze we het wel verkrijgen. Anders bij Christen voor Israël kun je dat ook, die hebben ja. dat uitgegeven. Wat natuurlijk heel bekend is uh, geweest, is die hele uh, uh, overbreng van Ethiopische Joden. ja, ja. ja daar heb ik ook een, uh, voor de kijkers een sheet van gemaakt. Dat is ook een, een ongelooflijk mooi, uh, mooi verhaal. Ja. Dat lezen we in Jezaja 11. En dan kunnen de kijkers meteen eventjes uh, zien hoe dat allemaal zit. Jezaja 11 vers 11. Ja. Het zal in die tijd geschieden dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal. Dus de Heere heft zijn hand op. Ja. Dus wanneer heft de politie zijn hand op, als je het hard gereden hebt, dan moet je stoppen. Stop. Dus de Heere die houdt wat, wat tegen. Ze zwaaien nooit. <laughs> nee, dat doen de volk ook niet tegen jezelf. Die schieten liever. Ja, precies. Om los te kopen staat het. Dus er moet los geld betaald worden. Ja, precies. Ja. Ja. De rest van zijn volk die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Siniar, ha En nog wat. Hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen. En de dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. Nou zijn er, worden een boel volken genoemd. En ik kan dus over Assur een boel vertellen, over Egypte een boel vertellen. Maar ik concentreer me nu op Ethiopië. Ja. Wat ik, wat ik nog wel even vraag heb over die tekst in vers 11 uh, van Jezaja. Jezaja <coughs> uh, 11, vers 11 dus. Uh, daar wordt Hamas genoemd. Is, is dat dezelfde Hamas als die wij nu in het nieuws horen? Nee, heeft een, is Hamad. De, de Hamas. dat is Hamat. Dat is een landstreek ergens in Syrië. Oké, okay, Dus dat is niet hetzelfde nee, als de groepering de, de, de, de Hamas, die... Hamas is een acroniem, dat is een afkorting van een bepaalde... Arabische term van oh, okay. strijders voor alle... Okay. Ik dacht even dat dat misschien... Nee, uh, heeft er niks met te maken. ...met een van de kustlanden te maken nee. had. Nee. Nou, gaan even kijken. Dat gebeurde in 1984. Ja. Toen waren, was die verschrikkelijke hongersnood in Ethiopië. Op een gegeven moment ontdekte de internationale pers... dat daar in kampen, in vluchtelingenkampen in noord soedan zaten een heleboel zwarte mensen die beweerden dat ze joden waren. Mm -hmm. En dat bleken ook inderdaad joden te zijn. Dat waren zwarte joden... Die waren eeuwenlang, die waren niet eens uit de Babylonische ballingschap, maar die waren uit de ballingschap van het tienstammenrijk. Ja. Die in 722, na, voor Christus, naar Assyrië vervoerd waren. En sommigen van die denken dat ze nog uit de tijd van Salomo stammen, dat ze met de koningin oh, ja. van Sheba meegekomen zijn. Ja, dat zou maar zo kunnen. Maar die hebben eeuwenlang, ja. dat is meer dan 3000 jaar, zijn ze trouw gebleven aan principes van de Bijbel, van de Torah? Ja. De besnijdenis, de sabbat en al die mm -hmm. dingen meer. En die waren in die hongersnood gevlucht en die waren in Noord-Soedan tegengekomen. Nou, toen heeft Amerika zijn hand opgeheven, want er was toen een macht. Ja. En die hebben gezegd tegen de, Noord, tegen de regering van Soedan: laat de Joden gaan. En die hebben dat waarschijnlijk hebben ze ook een boel geld gekregen, maar dat weet ik niet. Ja, en toen kan. zijn er zo'n 8000. ...van die zwarte joden naar Israël gegaan. Toen was er een joodse vrouw, een niet gelovige joodse vrouw, Judith heette ze. En die Judith die is toen naar Ethiopië gegaan en heeft onderzoek gedaan. Aan het eind van de tachtiger jaren. Ja. En die zag dat er nog een heleboel dorpen waren van die zwarte joden, falasja's noemden ze ze... ...die daar in die dorpen nogal verdrukt werden door de omgeving. Ja. Dat mensje heeft met kleine hulp, heeft ze al die lui bij elkaar gehaald... En heeft ze in kampen rondom de hoofdstad Addis Ababa gebracht. Dat zie je ja, daar, ja. op het scherm zie je, daar in Addis Ababa. Ja. En daar zaten al die Joden. Maar intussen was er een opstand in Ethiopië. Eritrea, dat ja. weet dat is nu zelfstandig. Mm -hmm. En de legers van Eritrea, die trokken naar Addis Ababa. En van een andere provincie van Tigre. En die Joden zaten daar behoorlijk in de penerie. Want die. Lui waren kwaad op Israël, omdat Israël aan Ethiopië Oezis geweren oh. had geleverd. Ja, precies. Ja. En, en, en, en is, die Joden die zaten <coughs> daar ook in de moeilijkheden, omdat die soldaten af en toe gingen muiten. Ja. Toen zijn ze naar de regering gegaan en hebben gezegd, uh, laat de Joden gaan. Wel nee, zei de president, men heette die. Wel nee, zegt de president. Wat schuift het voor mij? <laughs> <laughs> nou, zei die joden, oké, okay. het zijn er ongeveer, uh, nou eens kijken, het zijn er 15.000, mm -hmm. 2.000 per persoon, dat is 2.000 dollar, dat is 30 miljoen dollar. Ja. Ik moet 100 miljoen dollar, zei die minister. Binnen drie vier dagen was die afgezet. Zo. Kwam er een nieuwe president, dus die vertegenwoordigers van de joden weer naar die uh, president. Hoeveel schuift het voor mij? Ik was een Nederlander. Hoeveel schuift het voor mij, zei hij. Nou, zei hij heel slim, geen 30 miljoen, maar 35 miljoen. Akkoord. <tied> Toen is op één weekend, is er een bericht gekomen van het rabbinaat dat ze op Sabbat mochten reizen. Ze waren in levensgevaar. Zijn al die joden, zijn met een el al, zijn die naar Israël gebracht. En al die... Uh, nou, dat waren de 15.000 ja. Zijn daar prachtig mooi geïntegreerd. Dat had dan een bepaalde naam, die operatie, hè? Uh, dat was operatie Salomo, Salomo. En de eerste was operatie Mozes. Oké. Okay. Maar, dat verhaal heeft nog een vervolg. Want toen ontdekten ze daar ook nog, dat noemen ze de Falashia Moera. Was dat diezelfde mevrouw Judith die dat gedaan heeft? Nee, want die speelt daar geen rol meer. Oké. Okay. Want dat verhaal van de Falashia Moura duurt tot op deze dag voort. Ja. Want dat waren, van die Falashia's, die waren gedwongen. ...om tot de Koptische kerk terug te, te, te keren om het Joodse geloof van wel te zeggen. Ja, ja. En die gaan, komen nu weer terug. Wat een gedoe altijd dat mensen elkaar tot een bepaald iets ja, weer, moeilijk. forceren. Ja, dus, Maar zij komen terug tot het Joodse geloof en de ja. meeste van hen, zijn er tienduizenden, zijn nu ook alweer terug in Israël. Ja, ja. Dus ja. het komt, die bijbeltekst, wederom. Hier, ik zal te dient dagen dat de Heer wederom, de eerste keer bij operatie Mozes en de tweede keer bij operatie Salomo en ook nu. En dat was uh, Jezaja 11, ja. dat gaat dus vooral over de Ethiopische Joden. Ja. Nou is er ook nog een tekst die uh, gaat over de Russische Joden. Oké, okay, daar gaan we snel naartoe dan. Ja. Maar ja, goed, het, het, het, ik wil alleen erop wijzen ja. Ja. dat dat loskoop ook letterlijk uitgekomen is. Ja, precies. Ja. 30 miljoen, 35 ja. miljoen dollar. Ja. En, en dat, de, ik kan eenzelfde verhaal vertellen over de Syrische Joden, maar dat duurt allemaal weer te lang. Ja. Dus dat is ook, ook wederom en ook losgekocht. ja. Want, oh, je wou iets over nou, nou, Hoe is het met die Russische Joden? Want dat is natuurlijk ook een... Uh, als we al beelden of Family hebben, zenden, natuurlijk wel eens wat uit over... Oké, okay, dan, dan uh, schokken we naar ja, Jeremia 16. Naar Jeremia 16. Even kijken of ik die daar ook... Ja, Jeremia 16, vers 14 en 16. Die staan ook op een sheet, als ik me goed herinner. Jeremia 16, vers 14. Daarom... Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat niet meer gezegd zal worden, zowaar de Heerde leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht. Uh -huh. Dat was een eetsformule voor de Joden. Ja. Want terug, de, de uittocht uit Egypte was het begin van het Joodse volk natuurlijk. Ja. Nou, maar veel eer, zowaar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland, Rusland, ja. en uit alle landen waar hij hen verdreven had, ja, ik zal hen terugbrengen, naar het land dat ik aan hun vader gegeven had. Vers 16. Zie, ik ontbied veel vissers luidt het woord van de Heer, die hen zullen opvissen, en dan zal ik veel jagers ontbieden, die hen zullen opjagen. Tot uh, 1990 ongeveer. Opjagen, dat, dat, dat klinkt niet gezellig. Nee, ga ik je zo uitleggen. Oké. Okay. Al die tekst, komt allemaal ja. letterlijk uit. Ja. Het, het woord van God is zo precies. Het woord van God komt uh -huh. in... In macro-opzicht, in wereldwijd, komt het allemaal uit. In zijn majesteit zet God alles naar zijn hand als hij dat wil. En ook in mijn leven komt het uit. En ook in jouw leven en ook in het leven van iedere kijker komt dat uit. Nou, wat is er gebeurd? Tot 1990 ongeveer was het de Russische Joden verboden om op Alia te gaan. Vanwege het communistische regime. Toen gebeurde er iets heel, heel merkwaardigs. Toen was zat God... ...zat in de vergadering der goden. Ja, zat in de Bijbel. Ja. God zat in de vergadering der goden. Ja, dat ja. staat er, dat staat in de psalm. God staat ja, in de vergadering ja, der ja, goden. Ik probeer daar een beeld bij te... Ja, dat zijn... Ja, dan moet je het maar <laughs> doen. Ja, je kunt er geen cameraman naartoe sturen. Nee, helaas. Want die zou, zou door de majesteit verteerd worden, denk ja, ik. Ja. Maar, dat gunnen we de jongens niet. Nee. Maar, en, maar er bestaat en die een die vergadering goden, der goden in ieder geval. Dat zijn de machthebbers van de wereld. Ja. Het zijn de geestelijke machten die achter de landen staan. Ja. En daar uh, zat ook de geestelijke macht die achter het communistische Rusland staat. Mm -hmm. Die heeft ook een naam die heet Gog. Ja. G -O -G, G-O-G, Gog ja. heet hij. En toen stond God op en hij zegt, in Isaiah staat dat, ik zeg tot het noorden, geef! En die Gog, die, die boze macht... Die rende met zijn staart tussen zijn benen, rende die weg. En wat gebeurde er in 1989, 1990? Het hele communistische Rijk stortte in. Ja. Ik, ik ben iedere keer verbijsterd als ik dit verhaal vertel. Zo'n majesteit is onze God. Ja. Heel, die God die zegt dat het nodig geeft. Als hij en, spreekt, dan gebeurt nou het. Dan geschiet het. Ja. Het hele communistische Rijk stortte in zonder bloedvergieten. Ja. En sindsdien zijn er al... 1,2, 1,3 miljoen Russische Joden zijn er teruggekeerd. Dat is heel indrukwekkend. Ja. Ja. En dat is ongelooflijk indrukwekkend... ...zoals het woord in deze tijd vervuld wordt. Blijft meer... het daarbij? Of, uh, ja, of nou, komt... dan, krijg ik, dan kom ik op die vissers en die jagers. Ja, precies. Wat zijn de vissers? Dat zijn mensen die Joodse mensen opvissen. Het ja. was de Zionistische beweging. En dat doet ook een bepaalde groep christenen doen dat. Ebenezer heette ze geloof ik, die groep. Ja. ja, daar en, hebben wij wel eens documentaires naar uitgezonden. Oh, leuk. Ja. En die trekken ook van dorp naar dorp en die zingen Joodse liederen, lezen ja. uit de Bijbel en zeggen tegen de Joden, jullie moeten terug. Die ja. proberen ze op te vissen en helpen ze zoveel mogelijk terug. Maar na de vissers komen altijd de jagers. Ja. En dat waren in de Tweede Wereldoorlog waren dat de nazi's. Eerst werden de Joden uit Duitsland uitgenodigd. En die konden ze terug. Nu is het antisemitisme. En, en de joden die zeiden toen, nee we gaan niet terug. We hebben het ijzeren Kruis. We hebben in de Eerste Wereldoorlog gevochten. We zijn Duitsers en geen joden. Mm. En een heleboel, een heleboel gingen. Die zijn gered. En een heleboel gingen niet. En toen kwamen de jagers, de nazi's. En nu zijn de jagers, is bijna de hele wereld antisemitisch geworden. Ja. En dan komt er nog een terugkeer. Want je zei, uh, komt er nog meer? Ja, komt er nog meer. Nou, ja. er komt nog meer. Jezaja 56 lezen we dat. In Isaiah 56 lezen we dat. En dat lezen we in vers 8. Ben je zo vet? Ja. Het woord van de Heere Heerde, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt. Wie brengt ze terug? Dat doet de Heer. Let daarop wat er mm -hmm. staat in de Bijbel. Het is God zelf die ze terugbrengt. Precies. Hm? En, en, en, en ze, de wereld die verzette zich daartegen... En, en dat is zo gevaarlijk. Het, en wat luidt het? Wat is het woord van de Heer? Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Ja. Dus er komt nog een grote golf van terugkeer van het Joodse volk. Want er zijn natuurlijk nog bepaalde stammen die niet gevonden zijn. Maar daar ja. gaan we het een volgende aflevering over hebben. Nou, want je tijd zit erop. Nou alweer. Je, ja, het gaat. En ik heb nog één tekst. Ja, je, heb steeds, een, je hebt steeds nog één tekst. Altijd nog één tekst. Ezekiel. <laughs> ja. Ezekiel hoofdstuk. Even kijken, 36 het laatste vers. Mm -hmm. 36, het laatste vers. Zo zegt de vers 37. Zo zegt de Heerde, Heerde. Ja. Ik zal misschien nog een keer uitleggen waarom er dubbel heren staan. Ja, ja, ja. Ook dit zal ik mij door het huis van Israël laten afsmeken, om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen, zo vol als een kudde offerschapen, als met de kudde schapen op de feesten van Jeruzalem, zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudde en zullen weten dat ik de Heer ben. Let erop, daar er moet wel gesmeekt worden. Ja, precies. Het is wel Gods plan, maar Gods plannen gebeuren altijd als er gesmeekt wordt, als er gebeden wordt. Als er gebeden, als er gebeden wordt, gebeden, dan ontstaat er iets. Dan gaat er gebeuren, ja, ja. ook in ons leven. God die wil ons redden, maar er moet wel om gesmeekt worden. Ja. God wil genezen, God wil helpen, God ja. wil bevrijden. Maar dat doet hij als wij er om smeken. Dat, dat is dus de reden waarom als, als je zo vaak hoort dat mensen roepen van: "Heere God, als u dan echt bestaat, help mij dan." Ja. Dat en en, en, en dan, dan is zijn genade ja. openbaar. God laat God zich zien aan die mensen. Ja, apart hè. Ja, ook is... daar is, zit dat smeken natuurlijk in. Ja, als een is... mens in moeilijkheden zit, ja, ja. mag hij tot God roepen ja. en mag hij smeken en, en, en, en dan laat de Heer zich ook zien. Ja, ja je moet wel volhardend smeken. Ja soms, ja, soms zijn er ook verhalen van mensen die echt oh. één keer geroepen hebben. Van ja. Heer, als u dan echt bestaat, maak u zich dan aan mij bekend. Ja, hebben die mensen ook massaal. En staan ze verbaasd dat hij het doet. Ja, ja, ja, ja mooi is dat hè. Ja. We moeten hiermee afsluiten. Uh, onze tijd zit er alweer op en we gaan zeker de volgende aflevering verder om een eind te maken aan het uh, uh, hele gebeuren rond het herstel van Israël. Om daarna weer verder te gaan met alle prachtige dingen uh, rondom het volk van God. Heeft u vragen, u kunt ons mailen. Hartelijk dank voor het kijken voor nu en graag tot een volgende keer.